Gert Kruk met het NOS Journaal. De Palestijnse beweging Hamas spreekt tegen dat het welbewust... Israëlische burgers onder vuur neemt met raketten. Onze wapens zijn niet het nieuwste van het nieuwste. Het is dus lastig om goed te richten, zegt Mashaal in een interview met Yahoo News. In het gesprek erkent Mashaal voor het eerst dat Hamas-strijders verantwoordelijk waren... voor de moord op drie Israëlische tieners op de westelijke voor twee maanden geleden. Volgens hem waren de drie een legitiem doelwit, omdat ze zich ophielden in bezet gebied... De moorden waren de opmaat voor het bloedige Israëlische offensief in de Gazastrook. In Gazastad is een flatgebouw van 13 verdiepingen ingestort... nadat het was geraakt door twee Israëlische raketten. Volgens getuigen zijn zeker 22 mensen gewond geraakt. Vijf minuten voor de beschieting was er een waarschuwingsraket... die het dak raakte, zegt de politie in Gaza. Israël zegt dat er een commandopost van Hamas in het flatgebouw zat. Een Brit is in Sierra Leone besmet geraakt met ebola, meldt het Britse ministerie van Volksgezondheid. De man is daarmee de eerste Brit van wie bekend is dat hij het virus heeft opgelopen. Hij woont in het West-Afrikaanse land, maar verdere details zijn nog niet bekendgemaakt. Het risico voor de Britse bevolking is nog steeds erg laag, zegt een woordvoerder van het ministerie in Londen. Volgens hem is de Britse gezondheidszorg goed voorbereid op een uitbraak van infectieziekten zoals ebola. IJsland heeft code rood gegeven voor de luchtvaart vanwege de vulkaan Baudarbunga. Er wordt rekening gehouden met de uitstoot van grote hoeveelheden as. Code rood, de hoogste alarmfase, betekent dat een uitbarsting is begonnen of ieder moment kan beginnen. Vliegtuigen mogen daarom niet in de buurt van de vulkaan vliegen. De KLM houdt de situatie goed in de gaten, maar ziet nog geen aanleiding om vliegroutes aan te passen. In de Eredivisie heeft Willem II thuis met 3-0 gewonnen van AZ. Het zijn dit seizoen de eerste punten voor de ploeg uit Tilburg die dit jaar promoveerde. Ereveen won thuis met 2-0 van Excelsior en dat is de eerste competitiezege voor de Vriezen. Het weer, vanavond en vannacht vooral nog buien langs de kust. In het binnenland koelt het af naar 7 graden en er ontstaan enkele mistbanken. Morgen geregeld zon, ook een enkele bui en dan 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Pick it up, pick it up, pick it up. Be. another night where we cut loose and in the fantasy my mind is off white i'm on a natural high still elevating and embracing myself for the ride why don't you come with me to feel alive and see? You know I feel passion, I up your rating. Finally see you.